9 uur, Martijn van Beek met het NOS Journaal. Op internet zijn foto's opgedoken van het eindexamen Frans voor het VWO. Volgens de maker van de foto's is het het eindexamen... dat de scholieren morgenmiddag moeten maken. Het CITO onderzoekt samen met het Landelijk Actiecomité Scholieren... of het inderdaad het examen van 2013 is. Het laks werd vanavond op de foto's gewezen door scholieren. Wie de foto's van het examen op internet heeft gezet is niet bekend. De afzender schrijft in een begeleidende brief dat het examen VWO Frans is gestolen door scholieren. Ook andere examens zouden zijn gestolen. Rechtszaken over mensenhandel leiden steeds vaker tot een veroordeling. Vorig jaar sprak de rechter 109 keer een veroordeling uit tegen 80 een jaar eerder. Dat meldt de nationaal rapporteur Mensenhandel op basis van cijfers van het OM. Voor het derde jaar op rij kwamen meer zaken over mensenhandel voor de rechter... Volgens de rapporteur betekent dat niet dat het aantal gevallen... van mensenhandel in Nederland toeneemt. Wel wordt mensenhandel steeds vaker opgespoord. Een van de verdachten van de moord op een militair in Londen... is uit het ziekenhuis ontslagen. De man van 22 is overgebracht naar een politiecel... waar hij zal worden verhoord. Hij wordt niet alleen verdacht van de moord... maar ook van poging tot doodslag op een agent. Hij zou de politieman hebben willen aanvallen met een mes... maar werd neergeschoten voordat hij dat kon doen. Een Spaans zakenimperium wil het jacht terug... dat het 15 jaar geleden cadeau deed aan koning Juan Carlos. Het luxe jacht Fortuna zou 21 miljoen euro waard zijn. Eerder deze maand maakte de koning bekend dat hij zijn jacht aan de regering wil geven. Hij zou het ongepast vinden om het dure schip te houden... nu Spanje in een financiële crisis zit. Het zakenimperium dat het jacht cadeau gaf... heeft een brief geschreven aan de Spaanse organisatie... die het nationaal erfgoed beheert. Daarin vragen de zakenmannen de boot terug. Het weer, meer bewolking en in het zuiden kans op een bui mogelijk met onweer. Vannacht in het hele land een enkele bui, 9 à 10 graden. Morgen overdag bewolkt en kans op regen, in het noorden soms ook zon. En dan wordt het 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Ik kan me de tijd niet heugen dat ik in de dierentuin was.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 Dennis Wiersma, voorzitter van FNV Jong, nog twee dagen. Over vier dagen zit jij op een berg in Thailand. Niks te doen in een klooster. Een rare overgang, hè? Ja, ja. best eigenlijk. Nou ja, Gewoon top zoeken. hè? Ja. Ja. Maar je gaat er mediteren. Ik ga ja. Die ja, ja, het even verkopen, die twee jaar FNV. Gaat niet in de ja, was het, was het zo zwaar, twee jaar FNV jong? <laughs> nou ja, het werd wel steeds makkelijker. Het werd steeds leuker. Maar, maar je hebt uh... moeten vechten, want toen je aankwam werd je uitgescholden voor smerige VVD'er. <laughs> ja, nou dat smerig was nog netjes uitgedrukt. Ja, was het ja, nog, ja, nog erger dan dat? Nou, het was wel eens erger. Uh, en sowieso kwam ik een beetje ongelukkig binnen met een pensioenakkoord. Dus het was heel erg ja. van voor of tegen. En uh, nou uiteindelijk veel gedoe. En Agnes en je die moest weg. En ruzie, ruzie. Dat even voor de duidelijkheid. Je bent <laughs> Je bent ook VVD'er, dus dat was niet helemaal uit de lucht gegeven. <laughs> dat was geen verzins van, nee, nee. maar dat viel bij de FNV niet zo heel lekker. Zometeen meteen over jouw twee roerige jaren. En het is dinsdag, dus Mark Koster, onze entertainmentman. Waar hebben we het over, Mark? Naakt de vrouwen. Naakt vrouwen en, en mannen die daar dan naar kijken. En ja. die vrouwen die zeggen dan niks terug. Eigenlijk is dat een droom <laughs> van elke man. Maar het is, het is, ja, we gaan het er straks lang over hebben. Je zit al te glunderen. Ja. Maar het is echt waanzinnig goed. goed. En iedereen vindt het seksistisch, maar het is echt heel goed. Maar eerst naar Mark Brasser, want ja, het is spannend. Nou, ja, het is gebeurd. Hij heeft uh, verloren, Timo de Bakker. Ik zei het al, die steeds die game achter die hij dan, die, die dan in moet halen. Het werd 6-5 voor Wawrinka. Ja. En toen een onwaarschijnlijk slordige game van Timo de Bakker. Hij opende met een dubbel fout. Mistte daarna een voorhand. miste even later nog een voorhand. Kreeg twee matchpoints tegen. Nou, het eerste matchpoint, dat overleefde niet nog. waarbij bij het tweede matchpoint wist, mist hij gewoon weer een makkelijke bal. Hij geeft de wedstrijd die hij toch redelijk in zijn hand had. Die glipt zo uit zijn vinden Die... die Dondert uit zijn handen om het zomaar even te zeggen. En het is doodzonde. Want er had gewoon een vijfde set ingezeten. Als die, ja, als die er was gekomen was de vraag geweest of hij vanavond gespeeld was. Maar goed, dat telt allemaal niet meer. De Bakker heeft goed gespeeld. Heeft in de, ja, in de derde en in de vierde set geprofiteerd van de fouten die Wawrinka maakte. Maar ja, dan zo'n laatste set, ja, die moet je, of zo'n laatste game, die moet je dan ook gewoon goed doorkomen. Die moet je dan ook gewoon goed spelen. En er wordt de druk en het wordt natuurlijk ook een mentaal verhaal dan. Ja, dat wordt hem dan toch te veel. Eén slechte game kost Timo de Bakker de vierde set. Nou ja, omdat hij 2 achter stond in sets, heeft hij deze partij verloren. En is de eerste ronde het eindstation voor de Nederlander. Today is Topics. Oh, Lux zit nog een traantje weg te pinken. Dus Ja, heel sneu. Oké, okay, klaar. Topics. We gaan beginnen met nummer 5. En daar staat de Nederlandse editie van het beroemde DJ-magazine DJ Mag. DJ Dat bestond nog niet, maar gisteren werd het in het Noord-Hollandse dorpje Amsterdam gepresenteerd. Bij zo'n feestje hoort natuurlijk een top-DJ. Ja, maar die kon niet en dus kwam Ferry Koster. <tops> Dus. Sorry, ga verder. Lieve mensen, laat de hoop van staan. De Nederlandse uitgave is volgens de hoofdredacteur niet meer dan logisch. Ja, ja want de DJ-wereld is booming. Wij zijn er in Nederland heel erg goed in en er zijn ontzettend veel jongeren die DJ willen worden. Het is zo populair, er worden meer draaitaals verkocht geworden dan scooters. Zo'n 20.000 tot 25.000 voornamelijk jongens houden zich bezig met DJ worden. Ja, en dat zijn ook de mensen die het moeten gaan lezen, dat blad. En die, ja, die zien het eigenlijk wel zitten. Absoluut. Er zijn altijd nieuwe ontwikkelingen bezig. met betrekking tot DJ software, DJ's, alles wat er mee te maken heeft voor de producers. Ja, dus elke dag is er weer wat nieuws. Ja, en wat leent zich nou beter voor zijn ultiem snelle wereld... waarin bijna elke dag wel nieuwe ontwikkelingen zijn te ontdekken... dan een blad op papier dat acht keer per jaar uitkomt. <lacht> en naast nieuwtjes bevat het verhaal ook persoonlijke verhalen. Verder zo'n blad, dan leer je heel veel artiesten hun achtergronden kennen. Je weet waar ze vandaan komen ja, zelf ook lezen welke dj's er deze week allemaal hebben gestrukkeld. Het blad ligt vanaf vandaag in de winkels. En als je dan lekker druk bezig bent met je dj-carrière... dan is er maar een kleine stap naar een flinke gehoorbeschadiging. En daar gaat het namelijk erg goed mee. Uit onderzoek van de Nationale Gehoorstichting blijkt... dat 38% van de jongeren tussen de 12 en 25 slecht scoort bij een oorcheck. In 2011 was dat nog maar 30%. De Hoorstichting wil dat het voorkomen van gehoorbeschadiging... wordt opgenomen in het Nationaal Programma Preventie, zegt de Hoorstichting. Daar willen we heel graag aan meedoen om uh, gehoorschade, preventie van gehoorschade, actief aangepakt te krijgen. Er is nu onvoldoende aandacht, onvoldoende middelen om hier iets aan te doen. Terwijl dat preventie wel goed werkt. Ja, PvdA-Kamerhand Wolbert die pleit vandaag in de metro voor een limiet op het geluidsniveau in de uitgaansgelegenheden. Zij wil dat de muziek niet boven de 100 decibel uitkomt. En dat is ongeveer zo hard. Op 3 dan. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, wat was het toch lekker weer vandaag. Gerrit Hiemstra, 2.0, goedenavond. Hallo. Hi. Ja, hé, hey, lekker weer, hè? Nou, vannacht dan uh, is het op de meeste plaatsen nog wel droog. En in het noorden, daar komen nog wat uh, opklaringen voor. Maar vooral in het zuiden van het land raakt het bewolkt. En dan gaat het op een gegeven moment een klein beetje regenen. Regenen? Ja, het is echt heel weinig. Ja, maar, maar wel regenen. Ja, het is wisselvallig. En dat komt door uh, lage drukgebieden die uh, heel uh, fanatiek uh, blijven liggen in het uh, midden van Europa. Hm. Ja, dus ga die, ga die dingen dan weghalen. Je bent toch niet van niets weer, man. Kom op, aan het werk. Oké. Okay. Oké. Okay. Nou, ondertussen was het vandaag dus nog wel lekker weer. En dat is goed voor de bijtjes. Nou, sterker nog, volgens mij zijn die bijen al uitgezwermd. Maar goed, ik ga dat eventjes vragen aan de, de enige echte die daar verstand van heeft. Ik sta namelijk in kapellen. Uh, uh, uh, uh, het Schollenbos, want daar wacht, heb je een hele mooie... Wacht even, wacht even. Wacht even uitgezwermd? Uitgezwermd? De, sorry hoor, maar de, de verleden tijd van zwermen is zwormen. En een nest bijen zwermt uit en is uitgezwermd. Gezwormd. Uitgezwermd? Nee, nee, nee. Uitgezwormd. Een nest bij je zwormt uit. Uitgezwermd. Echt, gast, ik heb ik echt gewoon geen zin. Ik bedoel, hallo, het is niet dat alsof ik een taalprijs gewoon heb of zo. Dus, ik bedoel, trust me, zwermt. Hij zwermt. Wij hebben samen lekker een stukje met elkaar opgezwormen. Kortom, uitgezwormd. Uitgezwermd? nee Nee, ik heb hier echt geen zin in. Goed, op 1 en 2 dan. Het bezoek van de koning en de koningin aan de provincies Groningen en Drenthe. Ze doen een rondje door het land deze weken en doen alle provincies aan. En kennelijk werken ze dus van boven naar beneden. De dag begon al vroeg in Groningen. Wilhelmus van der ben ik tot in de doos. Ja, Wilhelmus van der ben ik tot in de doos. Nou, dat zal hij vaak gedacht hebben vandaag. Tijdens een, <lacht> een lange, lange dag kregen koning en koningin alle aspecten van de provincie te zien. Een beetje koninginnendagstaal. En let's face it, als de oranjes komen, dan worden we allemaal helemaal crazy loezo. Dat zijn we zeker. We zijn er voorop gestaan. We hebben er vroeg voor opgestaan. Ja, zeker. Zes uur vanmorgen. Lekker zwaaien, koek houthakken, hout goren, regionale brousers wegslobberen. <laughs> het was allemaal daar in Groningen. Proost! Proost. Proost. Proost. Proost. Proost. Proost. In Lekker! Lekker, hè? Ja. Lekker hè? Ja. Ja, goed. Ze hebben uh, twee keer uh, kunnen proosten met ons. Dus twee keer een slokje, dus hij is goed bevallen. Die West-Lese kerst nou, Naast afgevaardigden van de provincie en van bedrijven sprak het tweetal ook nog met gewone Groningers. Geweldig! De man komt bimbi. Ik heb hem de bielen gegeven en hij ging hier een kou Gaaslopen was ze nodig, een ander moest draaien, maar hij had door. No. De koning en dan Kauwkaakmwest. Heb hij dan mooi even gedaan, kou -kou -kou wat het dan ook was. <laughs> Uiteindelijk liepen ze ook nog even langs een boer en daar moesten ze sorry zeggen tegen een koe. We hebben met Berthe 18-jarige lopen zo. Berthe die ziet naar het touw komen omdat ze zich diep beledigd voelde. Omdat uh, de koning zegt van, van.Berthe uh, is een algemene norm. Nou, dat is niet zo. Berthe is een bijzondere koe en Berthe komt ook van standbouw. Net zoals de koning. En de koning had zijn een excuus aanboden. Je had gewoon gezegd. Sorry, Bertha. Ja, kortom, het was een bijzondere dag daar in Groningen. En toen moesten ze nog naar Drenthe, waar een heel ander programma was samengesteld. In plaats van de provincie te introduceren door middel van sportspel, lokale delicatessen en zwaaiende kinderen, maakten ze in Drenthe gebruik van sportspel, lokale delicatessen en zwaaiende bejaarden om de provincie voor te stellen. Aangekomen in Drenthe moest het natuurlijk eerst geluncht worden. En als je dan toch een koning en koningin op bezoek hebt, ja, dan maak je gewoon iets speciaals. Nou, ik heb daar wel iets van gehoord. Even zo uit mijn hoofd. Het waren volgens mij geitenkaaslollies. En ik heb ook iets gehoord van witte chocolade-lollies met daarin wortel. Uh, wacht, wacht even, wacht even. Hoor. Dus de, de, de koning en de koningin komen langs en dan lunchen ze met lollies? Dan keer weer eens wat anders. Ja. En weet je waarom ze kiezen voor die lollies? Dat is omdat mensen dan geen vieze vingers krijgen. Uh, ja. En bestek was geen optie. Uh... <lacht> Goed, welkom in de rente. <lacht> Tot later, Willemijn. <lacht> Tot straks, Luc, met de tweets. Dennis Wiersma, is ja, er moeten er heel snel plannen komen om de torenhoge jeugdwerkloosheid in Europa aan te pakken. Ministers van Financiën van Duitsland, Frankrijk en Italië die waarschuwen vandaag voor de gevolgen als die plannen er niet komen. Nou, de nood is hoog, dat weet iedereen. Uh, Griekenland heeft een jeugdwerkloosheid van 60%, Spanje 57%, Frankrijk 25%, Zweden ook 25% en ga zo maar even door. Dennis Wiersma is voorzitter van de vakbond FNV Jong. Nog twee dagen. Goedenavond nogmaals. Goedenavond. De Duitse minister van Financiën die zei vandaag... Um, uh, we verliezen de strijd om de Europese eenwording... als we de jeugdwerkloosheid nu niet echt gaan aanpakken. Dat klinkt uh, vrij dramatisch. Ja, dat klinkt het ook. En uh, het stond vanmorgen een groot stuk ook in de, in de, de Duitse uh, Zeitung. De zoet duitse Zeitung. En daar stond echt, ik heb het hier voor me liggen... Uh, dat het een uh, grote bedroeg voor gezelschap, wirtschaft en politiek is. Dus eigenlijk zeggen ze, als we de jeugd ook wel eens niet aanpakken... dan komt de jeugd in opstand, krijgen we reden, krijgen we gedoe... Uh, wegdemocratie, ja. op ellende. Ja, nou, nou zou je natuurlijk kunnen zeggen... Uh, joh, allemaal heel vervelend wat daar gebeurt... in ja. Griekenland en in Spanje, boven de 50% werkloosheid. Wij in Nederland zitten aan de 15%. Is ook wel veel, maar lang ja. niet zoveel als de rest. Waarom moeten we dat zo nodig centraal aanpakken? Ja, nou in Nederland loopt het elke maand een procentje op. Hè? Het is nu 16 al van afgelopen maand. Um, en het is natuurlijk wel een Europees probleem. Op het moment dat je in Spanje een hele hoge werkloosheid hebt, komen, komen die mensen gewoon hier naartoe. Ik hoor, in, in Spanje werken mensen als arts voor 600 euro in de maand. Nou, als je hier komt, dat is onder het uh, bestaansminimum in Nederland. Dus het is echt wel een Europees probleem. En hebben we in Nederland nog een beetje geluk, want het is hier nog relatief laag. Maar ja, het, het is natuurlijk wel heel zuur dat je uh, ergens een opleiding hebt gevolgd en geen baan kan vinden. En er zijn ook een heleboel jongeren, die zitten niet in die maar die werken gewoon als postbode... of in een callcenter of in een kroeg... Uh, 16 uur. En die, maar noem niet een, uh, die noem je ook gedaan. werkloos, zeg maar. Die noem ik wel werkloos. Ja, ja. Ja. Want die doen niet maar de baan... Zijn... Ik had het in ieder geval werkzoekend zeggen. Mm. Ik bedoel, Het mag op zijn dat je überhaupt wat geld verdient. Mm. Uh, maar ik ben wel blij dat er in ieder geval... Europees ook aandacht voor is. Maar er is um, nou ja, de aandacht... Er, wordt, er, er, er schijnt al heel lang een plan te liggen. Hè, dat er, of Allerlei plannen er liggen. Maar dat komt er maar niet door. Dan ja. wordt er vandaag weer gezegd... Ja, nee, we moeten nu echt hard aan de bak. Klopt. Maar er gebeurt maar niks. Het nee, is anderhalf jaar geleden uh, wat miljard opzij gezet eigenlijk voor de tien landen die een hoge uh, werkloosheid hebben, de hoogste. Nou, daar zat Nederland uh, gelukkig ook niet miljard, bij. 60 miljard hè, maar liefst. Klopt. En, en nu is er een nieuw uh, fonds bij eigenlijk van de Europese investeringsbank, om dat aan te pakken. Uh, en er is nu eerst een Europese top op uh, eind juni, 26 juni. En daar moeten dit soort knopen doorgehakt worden. En één punt wat in Nederland nog speelt is de jeugdgarantie. Dat houdt eigenlijk in dat je uh, als je werkloos bent, dat je binnen vier maanden een opleidingsaanbod of een werkaanbod krijgt. Op dit meant Vraag je vaak een bijstandsuitkering aan. Nou die, die heb je vaak geen recht op als je onder de 27 bent. En met deze regel, die jeugdgarantie, zou dus betekenen... dat iedereen mm -hmm. die werkloos is, gewoon van de gemeente... Uh, of een opleiding weer kan gaan volgen of een baan vindt. Maar dat ligt er dus dat plan. Maar dat, plan ligt er, dat, is, dat stond is, als ook in het sociaal akkoord... wat uh, werkgevers en werknemers hebben afgesloten. Maar dat heeft de overheid nog niet overgenomen. Dus hopelijk nou ja, wordt de druk opgevoerd. Uh, maar dat is wel een duur plan. Dat kost wel veel geld. Hè? Want het is niet niks. Uh, dan zit je niet op de bank. Maar dan moet je weer naar school. En dat moet wel betaald mm -hmm. worden. Uh, er liggen wel... Uh, wat meer deelplan. Ik las een plannetje. Um, um, we garanderen een baan voor jongeren onder de 25 uit de Mediterrane landen. zolang dat een baan in de catering is in, in Duitsland. Oftewel, we gaan <laughs> allemaal mensen uit Spanje in de worstindustrie insturen in Duitsland. Ja. Vind je dat een goed plan? Nee, maar het is ook het verschuiven van het probleem. En ik, ik, ik snap ook wel iets van wat de, dat die ministers vandaag gezegd hebben... met van die grote woorden uitpakken. Want die, die, die hebben natuurlijk wel het gevoel van als we die, die jeugd, uh, die jongeren kwijtraken... en dat zie je gebeuren, hè. opstanden in Nederland als, als Zweden. En, nou, Frankrijk was al langer uh, onrustig. Uh, op moment dat je Jij dat... zegt wat er nu in Zweden gebeurt, in die, in die buitenwijken daar... dat is, dat het is, is het voor is een deel een... te verklaren het is een... door de werkloosheid. Nou ja, Nee, dat, dat, dat zou veel te ver gaan. Maar het is een combinatie van al die dingen bij elkaar. We, uh, we hebben als jongen minder het gevoel dat we nog vertrouwen hebben... in het Europa, wat denkt het ons, kost ons geld. Uh, we zien met banken gaat allemaal geld naartoe. Uh, ik heb geen baan, ik heb wel een studieschuld. Ik, mm -hmm. Als ik een baan vind, is hij kort en tijdelijk. Nou, Wat heb ik er dan aan? Dat, dat gevoel ontstaat. Uh, en daar moet je wel grof geschud tegen inzetten. Zometeen maar. meer van jou persoonlijk. Hoe je het uh, hebt ervaren de afgelopen twee jaar. Uh, je zei net al... Uh, um, smerige VVD'er noemde ik je. Toen zei je, nou, ik ben wel voor wat ergere dingen uitgemaakt. <laughs> Dat zo meteen. Maar eerst Genesis Invisible Touch. is jouw jaren tachtig momentje ja, wat later, een hè? een later, ja, Maar ja, ja. deze is ook weer fantastisch. Want die, die leegte die erin zit, dat, dat, dat in elkaar geflanste, geproduceerd... <laughs> ik vind dat toch fantastisch nummer. En ik ben er wel eens door café weer uitgezet, omdat ik zei dat ik dit heel goed vond. Dat kun, kun je in Amsterdam echt niet zeggen in het café. Nee? Is nee, dat zo? Nee, is nee, dan moet je met de koeks of uh, allemaal correcte troep aan komen. Ik vind dit dus heel goed. Ja, ik ook. Stiekem. Maar ja, dan stiekem. We, ja. we vinden ons in het gezelschap van Gerard Ekdom... Die vindt het ook goed? Ja, die is helemaal Genesis-fan. Waanzinnig Genesis-fan. Die jongen heeft af en toe best wel aardige smaak. Ik vind het ook leuk. Ja, ook, Dennis Wiersma? Ik vind het wel leuk, ja. Goed, ja. mooi. Genesis dus, Invisible Touch. Zometeen meer van Dennis Wiersma. Hoe was het de afgelopen twee jaar in de slangenkuil? Namelijk FNV Jong. En in Exit Holland gaan we op Neushoornjacht in zuid soedan Wil je meepraten op Twitter? Ja, Mark, dat is hashtag BNN Today. Iedere dinsdag dan is hier onze showbizman Mark Koster en dan kijken wij naar de wereld van de entertainment. Uh, vandaag, Mark, een verhaal um, over die omstreden naaktshow uit Denemarken. Ja, Blagman uh, heet dat. Ja, Blachman, die werd Zo werd gisteren bekend. Hij komt naar Nederland. Ja, nou is het uh, maar de vraag wie het gaat doen. Ja. Misschien eerst even nou ja, goed om uit te hij, leggen wat het hij is. is. Hij is aangekocht de show. Hij is aangekocht. Ja. Maar nou, nou, vertel nog even voor die mensen ja, die het hebben gemist. Ik, het is, het is, wat is ik het? het? Ik, zat, ik zat objectief vertellen uh, om niet met al mijn enthousiasme erin te stoppen. Het is eigenlijk een, een programma waarin een, um, ja, eigenlijk heel cultureel correcte presentatie, een oude drummer, jazz drummer, die zit op een bank in een soort zwarte omgeving en naast hem schuift een andere man aan en dan gebeurt het, dan komt er een vrouw binnen die zich uitkleedt. Dus is dat zeggen wat gebeurt het nou? En die twee mannen gaan dan, dat is fantastisch, op die bank, heel correct ziet dat eruit, mooi uitgelegd, gaan praten over het leven en dan betrekken ze dan die vrouw en die vrouw zegt verder niets. Die staat er als een soort stambeeld. En die, die draait, draait er af en toe om. Ja, ze zeggen wel van, nou, ik ben een billeman. En dan, dan draait die vrouw zich om. En dan gaan ja. die mannen ook zeggen, ja, maar wij hebben ook putten. Dus die mannen gaan ook bij zichzelf een beetje. En die laten het, het ook zien? Die, nee, Omdat ze laten het niet het het zien. Maar ja. het, is een, het is van een, van een onwaarschijnlijke... Ja, in dringende manier is het gemaakt. En de critici, dat kun je alweer uittekenen, die zeggen dat het seksistisch is. Het zou seksistisch zijn geweest als Dries Roefink daar zat. Maar deze man is een soort van Frits Wester, zo ziet hij eruit. Met een soort VPRO-achtergrond. En dat is heel raar. En ik vind het fantastisch bedacht. Even een momentje. Ik kijk op die dame, dat de zwinger van zit die als je die kan, zoals met erbij kunnen. Mark, beetje... vertaal het even? Nee, ik kan het niet vertalen. Kan niet het klinkt zo sexistisch nog. Nee, het is een beetje zoals de killing, een beetje zo'n detective. Iedereen kijkt ernaar. Weet je dat dat dat, dat mee smuikt. Maar die mannen gaan ook diep daarop in. Ja. Dus het is een soort bijna kunsthistorische beschouwing, vind ik. Het. Want Ik kan het wel vertalen, Mark. Ze had het over de billen. En die gast in de show die vertelt hoe hij het vindt om de kont van een vrouw te zien. En dan vertelt hij ook um, dat hij dat een vrouw komt heen en weer wacht, wiegelt als ze loopt... en dat een man dat eigenlijk ook heeft en dat hij dat wel mooi vindt. En dan gaat het ook nog over um, in diezelfde aflevering... wat hij vindt van geschoren vagina's en de rug van een vrouw wordt geanalyseerd. Ja, maar dat is geanalyseerd. Oh ja. die, die werd ronduit bewonderd. Want die twee mannen, ik heb de, deze goed bekijken op YouTube... kun je het bekijken, wel afgeplakt helaas. Uh, hè, de borst en de billen. Maar dan beschrijven ze dus dat hoekje boven je kont... Begrijp je, kijk, Dennis, dat, dat is toch, dat is ook mooi om naar te kijken. En ze doen het dus niet plat. En ik vind het volkomen onterecht dat ik nou. He, de maar wat voor mail... gevoel hou je dan over dan, aan het einde? Wat denk je dan? Ben je, nou, je dan bevredigd of heb je gevoel bevredigd? Nou, ja, ja, het je is, van? is niet seks. Nee, het, is, ik, het ik, esthetiek. ook even niet, uh... Het is esthetiek. Het is oh. gaat over hoe, hoe het eruit ziet. Ja. Okay. Jasper van der Schali, goedenavond. Goedenavond. Jij ja, durfde het aan, de man, die, dit, die Bachman uit Denemarken... die is inmiddels gevlucht naar New York... of die heeft daar een tijdje ondergedoken gezeten. Die heeft zoveel kritiek over zich heen gekregen. En jij dacht, ja, bekijk het maar. Ik haal dat, uh, dat format naar Nederland. Moet nog kijken of het ook echt op tv komt. Want je hebt in ieder geval ja. het format aangekocht van uh, productiebedrijf Steppingstone. Jij zag dit programma en toen dacht je... Toen dacht ik, dit is wel eens een intrigerende manier... om uh, mannen te laten praten over uh, de, de, de andere seksen over vrouwen... En uh, ik ben het volledig eens met Mark. Ik kan me geen grotere medestand dan wensen. Ik zou het zo uh, maken, bijvoorbeeld... Jasper. Echt? Wat zeg je? <laughs> ik zou het zo maken. Dat lijkt me fantastisch om te doen. <laughs> ja. nee, maar je moet dus niet de... seksistisch zijn, hè? Je moet dus nee, maar ervan dat... houden. En dat... En dat... En dat is het ook niet. En ik vind het jammer dat iedereen over elkaar heen buitelt om elkaar na te roepen dat het seksistisch is. Want als je een aflevering goed bekijkt, dan ontdekt ook iedereen dat het totaal niet seksistisch is. Want vertel eens waarom is het niet seksistisch? Want wat zitten ze daar te doen, die mannen? Waar hebben ze het over? Nou, er werd overal, er werd overal geroepen in de pers dat daar een vrouw staat die gekeurd wordt door twee mannen. Alsof ze met een bordje met een cijfer erop gaan keuren of zij voldoet aan de norm of niet. Maar die mannen die betrekken ook veel van uh, de verhalen de, de, de, op zichzelf en over hun eigen seksualiteit, over hun jeugd, over hoe dat ontstond die seksualiteit. Dus de vrouw wordt daar eigenlijk gebruikt of, of, of staat daar om, om gesprekken te voeren over, over seksualiteit. En dat is... Ma maar het is toch wel, het is, het is, ik heb daar een stukje gekeken en het is ontregelend, vind ik het. Het is een beetje ongemakkelijk, maar het is toch al voor, vooral briljant bedacht. Je hebt gewoon twee mannen die praten een beetje over hun eigen liefdesleven, over vroeger hoe dat allemaal ging. En, en de, de, de, waardoor het een beetje de motor is daar een naakte vrouw. En het, ik, het ja. is, het is uh, in al zijn simpelheid uh, briljant bedacht. En je wil het gewoon even zien. Wil, kom op, tuurlijk. Seks ja, zelfs op. logisch, ja. Toch? Ja, toch? Ik het is vind heel het simpel. Mee, ik... Maar ik heb één ja, vraag. Wie, wie zou dat dan nou moeten presenteren? Want die, die man in, in Denemarken, die kun je zien... dat is een, eigenlijk een soort artiest, hè? een soort jazz een beetje, zit een beetje, hangt een beetje in de elite, elitaire wereld. Wie moet ja. dit dan Nederland doen? Want ja, je hebt een leuk productiebedrijf, maar jij maakt dingen voor Max. Ik, dat, moet wel, dat moet je ja. wel goed casten. Die combinatie <lacht> ja. Nee, begrijp wat ik bedoel, Jasper. Dat is niet zo makkelijk nog. Hè? Dit, je moet er ook, want die man, mensen op die bank, dat zijn echt gewoon een beetje... Ja, uitgezakte kerels die gevoel hebben voor esthetiek. Hoe doe je dat? Nou, ik denk dat ja, goed, dat hangt totaal af van, van de omroep van zender die bereid is om dit programma uh, uh, op het aandelen van dit programma te gaan maken. Maar waar vind jij maar, dat het hoort? Is het SBS of is het VPRO? Nou, ik, ik, ik zou me ook net zo goed kunnen voorstellen dat het bij, bij net 5 is of, of bij, bij, bij RTL 5 of bij de VPRO, Als het maar op een integere manier gemaakt is. En waar het om gaat, is dat die mannen de gelegenheid krijgen om te praten over seksualiteit. En dat het niet gaat om het keuren van vrouwen. Want dat is het echt niet. Hé, hey, nog een hele spannende gedachte. Met twee vrouwen op de bank en een man daar. Is dat al nou, dat een optie ik... waar jij over nadenkt? Ja, dat is precies wat ik heb toegevoegd. En dan hoorde ik ook bij veel journalisten die ik vandaag sprak... een soort zucht van verlichting. Oh, maar dan komt het goed. <lacht> uh, als, alsof dat alles goed maakt. Maar goed, mijn, mijn ambitie zou zeker zijn om ook een omgekeerde versie te maken. Omdat ik als man ook erg benieuwd ben naar waar vrouwen dan onderling over praten... als ze een naakte man worden. Maar dan dus, dan moet je het niet eerder... gewoon als, als pakket verkopen dan? Mannen en vrouwen editie? Ja, dat ga ik ook doen. Dat, dat is mijn ambitie. Maar goed, ja, voor hetzelfde geld zegt uh, een omroep... nee, we willen, we willen het precies zoals in Denemarken. Nee, dat denk uh, ik niet. Ik wil, ik, wil, ik wil ook wel die mannenversie zien. Ja, toch? Ja, maar zou natuurlijk. je op de bank willen zitten, Willemijn? Op de bank willen zou zitten? Jij op ja, op de bank willen zitten. Ik die zou wel... En waar ja. praat je dan? Want ik denk dat vrouwen veel platter praten dan mannen. Wat denk jij, Jasper? Uh, ik vrees van wel. Ik had het daar vanavond <laughs> er even met mijn vrouw over. En ik vrees dat vrouwen oh, iets meer. Als je meer op mensen gaat praten over, over, over mannen, dan. dan uh, ja, ja. Hey, even tot slot, Jasper. Um, in Denemarken loopt het al een tijdje. Het gaat niet zo goed. Uh, de, de kijkcijfers nemen af. En ik las dat het is omdat um, die gesprekken gewoon niet zo interessant zijn. Nee, dat heb ik ook gehoord en wat ik weet van de Deense versie is dat ze iedere aflevering volledig hebben geïmproviseerd, ze hebben echt niets voorbereid, ze lieten de gesprekken lopen zoals ze liepen mm -hmm. en volgens mij kun je als uh, programmaredactie, dat weten jullie ook, als je dat iets meer stuurt van tevoren dan heb je misschien wat interessantere gesprekken en daarbij komt, als we een uh, uh, vrouw-man versie maken, dan hebben we ook weer meer variëteit in de afleveringen. Man? Ja. Hé? Oh nee, dan wissel je het af, bedoel je, om en om bijvoorbeeld. Ja, dus om en ja. om, exact, ja. Ja. ja. Nou, wanneer komt het op tv, denk je? Nou, ik, ik, ik hoop in het najaar. <laughs> met Marcus een Oh, leuke fantastisch. Succes, Jasper van der Schali. Dank je wel. Exit Holland. zuid sudan iets heel anders. Daar zijn ze bezig met de neushoornjacht. Nou, niet met de bedoeling om ze af te maken, maar juist het omgekeerde. Ze kijken of, of er nog wel neushoorns uh, op de Zuid-Soedanese bodem grazen. Anna Haaksman de Koster, onze Exit-Hollander in Zuid-Soedan. Goedenavond. Goedenavond. Kleine vertraging op de lijn, vandaar af en toe even een minuutje, een seconde stilte. Waarom zijn ze nou op zoek naar die, naar die neushoorn? Nou, die schijnen neushoorns gespotten zijn door uh, bepaalde gemeenschappen in zuid sudan En daardoor heeft het ministerie van Warmbaas bedacht van we moeten ze zoeken. We moeten ze, ja, op, niet op ze jagen, maar we moeten ze eenmaal tevoorschijn halen. Maar want? Om? Um, wat ze eigenlijk willen is uh, deze neushoorns beschermen. Uh, ze moeten ze beschermen tegen stropers. Uh, maar ook, uh, ze komen voor in gebieden waar, uh, waar het nog niet te veilig is. Dus ze moeten zorgen dat, dat de neushoorns veilig uh, blijven. Mm -hmm. En wat ze eigenlijk willen is om kleine babyneushoorns te hebben. Dus uh, ze willen ook een, uh, een uh, vrouwtje of een mannetje erbij krijgen als ze echt zijn. zijn. Ja. Oké, okay, en dus gaan ze ook fokken dan, lijkt me. En wat gebeurt er als ze een neushoorn vinden? Gaan ze ze dan in een dierentuin plaatsen? Of? Dan uh, is het niet helemaal duidelijk, maar waarschijnlijk uh, zorgen ze er wel voor dat het beschermd blijft. Ze gaan het uh, melden bij een internationale beschermingsinstantie, zodat ze er uh, goed zorg voor kunnen dragen. Oké, okay. hey, en, en hoe vind je een neushoorn? Ja, dat is niet makkelijk, want uh, Zuid-Sudan is een enorm land. En, uh, een van de wildparken uh, in zuid sudan is, is vaak al groter dan een uh, provincie in Nederland. Mm. Uh, maar wat ze doen, ze, gaan met, uh, ze, ze lopen de gebieden in of ze gaan met een auto als er wegen zijn en dan lopen ze verder. Ze hebben een geweer bij zich, uh, zodat ze zich een van zichzelf kunnen beschermen. Uh, en wat ze ook doen is uh, met vliegtuigjes over uh, de gebieden vliegen om te kijken of ze eigenlijk die grijze neusroom kunnen spotten. Goed in Zuid-Sudan. Ze zoeken ze dus niet om ze af te schieten, maar juist om ze te beschermen. Dankjewel, Anna Haaksman de Koster. Dit is radio 1. Met het NOS-journaal van half tien. Hier is Martijn van Beek. Het eindexamen Frans voor het VWO is uitgelekt. Op internet staan foto's van het examen dat de scholieren morgenmiddag moeten maken. Het college voor examens heeft dat zojuist bevestigd aan het Landelijk Actiecomité Scholieren. Het LAX roept scholieren op morgen toch gewoon het examen te maken. Bekeken wordt er nog wat er daarna gebeurt. Wie de foto's van het examen op internet heeft gezet is niet bekend. Straks meer van het LAX hierover. In een voorstad van Baltimore in de Amerikaanse staat Maryland is een ontspoorde goederentrein ontploft. Door de explosie zijn verschillende gebouwen langs het spoor ingestort melden hulpdiensten. Er zijn vooralsnog geen meldingen van slachtoffers. Op beelden van de Amerikaanse tv-zender NBC is te zien hoe de treinwagons in een zigzagpatroon naast en op het spoor liggen. De oorzaak van de ontsporing is nog onduidelijk. En Timo de Bakker is uitgeschakeld op Roland Garros. Hij verloor in vier sets van de Zwitser Stanislas Wawrinka... de nummer 9 van de plaatsingslijst. Het werd 7-5, 6-3, 6-7 en 7-5. Igor Seisling en Robin Hazen zijn de enige Nederlanders... die in Parijs de eerste ronde hebben overleefd. Zij werden wel als koppel uitgeschakeld in het dubbelspel. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, Willemijn Veenhoven, PNM Today. Dennis Wiersma, over vier dagen zit hij met zijn kont in een klooster in Thailand. Maar eerst is hij nog even hier om te praten over twee jaar FNV Jong... en wat hij nou heeft bedacht tegen de jeugdwerkloosheid. En dat allemaal zo meteen in een paar minuten. Maar eerst even naar het Lax. Je hoorde het net al van Martijn van Beek. Namelijk het eindexamen Frans is uitgelekt. Goedenavond, uh, Sajja Safdari van het Lax. Hallo, goedenavond. Ja, uitgelekt is het allemaal nog een beetje onduidelijk hè, hoe het zit. Uh, ja, we kunnen er nog niet hele duidelijke uitspraak over doen... maar het lijkt erop dat het is uitgelekt. En wat, wat weet je? Uh, dat het op internet staat met allerlei foto's. <laughs> ja, en het is gewoon te zien daar. En, en, en wat, wat, wat, wat zit erachter? Want iemand heeft het gestolen? Uh, ja, klopt. Het is een scholier die uh, het heeft gestolen. Of nou, dat is ook nog niet zeker. Het uh, boodschap is dat we willen laten zien... van uh, kijk hoe makkelijk het uh, je het kan stelen, uh, let hier op... Uh, maar dat doet er op zich niet toe, wat de dat is de boodschap van degene die het uh, gestolen heeft? Klopt, inderdaad, ja. En hoe weten jullie dit? Hoe zijn jullie getipt? Uh, we, we zien het via onze scholieren. Oké, okay, dus jij weet ook wie het is, begrijp ik. Nee, daar uh, kun ik uh, helemaal geen ijsvaart over doen. Oké, okay. maar diegene wilde laten zien hoe makkelijk het is om een examen te stelen. Daar komt het op neer. Daar komt het op neer, de, ja. En nu? Wat gaat er nu gebeuren? Uh, nou, het college van examens zal morgen aan de scholen meedelen op welke wijze uh, ervoor, gezorgd zal worden, ervoor gezorgd zal worden dat de kandidaten op een uh, verantwoord en reguliere uh, wijze een Frans uh, VWO-examen ja. uh, deze examentijd dat, dat, kunnen maken. Dat, dat lees je heel mooi ja, van, is, een, van een blaadje. Uh, waar het maar maar, maar, maar wordt, wordt het nou wel of niet gemaakt, het examen? Uh, de leerling, de scholier moet ervan uitgaan dat ze morgen naar school moeten en dan zal het college voor examens meedelen uh, aan de scholen op welke wijze het zal worden gestaan. Maar één, één, één iemand die er op Twitter zit, gewoon gefotografeerd, drie pagina's, dit is toch klaar? Dit is toch flauwekul? Cool? Ja, is het goed te vinden? Vraag ik me ook af. Ja, het staat overal. Het staat overal. overal? Ja. Wat, wat is dit voor raarheid? Ik kan niet zo met z'n allen in En dan moeten jullie zitten. een berichtje voorlezen van het college. Zo klinkt het een beetje. Ja. Nee, zeker niet. Nee. Uh, dit is onze quote dat we naar buiten brengen. Dat het college voor examens morgen zal mededelen uh, wie op welke wijze het uh, wordt uitgebracht. Maar wat vinden jullie? Jij bent van het Landelijk Actiecomité Scholieren. Jullie hebben daar natuurlijk een mening Klopt. over. Wat ja. vind jij? Uh, wat ik vind van uh, welke wijze? Ja, dat dit nu is gebeurd. En dat kennelijk, nou ja, morgen moet iedereen maar gewoon het examen maken. Het is uh, uh, verschrikkelijk dat dit is gebeurd. Echt heel stom net vlak voor de examenperiode. En wij vonden het lakste net ook echt uh, heel zuur voor de scholieren dat zo iemand dit uh, heeft gedaan. Heb jij Frans? Uh, heb jij Frans in je pakket? Vraag ik me af dat ik zo met je praat. Sorry. Heb jij Hallo? Frans? Moet je, moet je maken? Ja, morgen. ik heb Frans, maar ik heb geen examen. Ik ben de klachtenlijncoördinator, dus ik doe zelf geen examen. Oké. Ah, oké. Okay. Ja. Goed. Nou, ja. Maar iedereen krijgt een 9 of 10, neem ik aan. Want je vult gewoon in. Uh, dat is toch geregeld regelen, Zitten de antwoorden er ook bij eigenlijk, ja. uh, Die heb ik niet gezien. Uh... <laughs> nou, dat is een oproepje. <laughs> <laughs> Jongens, vul even die shit in en klaar morgen. Ja? Goed, nou, morgen, we zijn benieuwd. Het um, wordt een mooie dag voor jullie. Nee, weinig klachten denk ik, neem ik aan. <laughs> Toch? Uh, we gaan het zien. <laughs> ja, goed. Sadja Safdari van Het Laks, dankjewel. Daar zullen de tweets ook wel aardig over gaan. Nou, zeker. Ja, ja, Het is paniek, hoor. Paniek op Twitter uh, over dit. Het is, het is gelekt dus en het, het kwam voor het eerst op uh, ad.nl, geen stel.nl te staan en daarna ga het echt het hele internet over. Dus het is overal nu te vinden. En uh, de, de vraag is nu eigenlijk, wat nu tenminste? Dat vraagt veel mensen op Twitter zich af. Um, Sjoerd Verhoeven, zomaar een scholier, die baalt. Hij zegt, uh, nou, scheld geld wordt, geld wordt. Frans examen staat op internet en dus zijn er nu problemen. Ik wil morgen gewoon examen maken en vakantie vieren. En Ed Stalin die zegt dan nog, het zou veel leuker zijn als het ineens het examen van Frans Blauwe bleek te zijn. Nou, dat is niet zo, het is echt het eindexamen Frans. Maar mensen vragen zich wel af wat nu. Nou ja, gewoon naar school gaan en afwachten wat gaat gebeuren. Dus hebben we net gehoord. Afwachten. Um, meer tweets ook over Jan Pronk. Is niet meer lid van de Partij van de Arbeid. Hij heeft zijn lidmaatschap opgezegd. Afscheidsbriefje erbij en zo. En daarin zegt Pronk dat hij vindt dat de PvdA zich steeds verder heeft verwijderd van de beginselen van de sociaal-democratie. En nou, daar wordt veel over gesproken op Twitter. Tovik Diebi zegt: Het doet me denken aan de brief van Ab Klink. De brief van Jan Pronk, ik vind hem prachtig en ook droevig. Marianne Thieme die zegt: Je hoeft de huidige partijlidmaatschap niet op te zeggen. Je kunt ook gewoon de Partij voor de Dieren erbij nemen. Sievert van Linden zegt: Wat je ook mogen vinden van Jan Pronk, het is wel het einde van een Tijdperk. Hij was de laatste uiliaan binnen de partij. En de voorzitter van de jonge socialisten, en hier komt het relletje, um, oh. dat is Toon Gelen, Genen. Hij zegt uh, dat hij blij is dat Jan Pronk weg is. En dat deed hij in volgen, de volgende tweet Zo blij dat Jan Pronk eindelijk weg is. Opgeruimd netjes. Nou, daar kreeg hij een boel kritiek op. Uh, Twitteraars vinden de opmerking respectloos en dom. En zo waren er ontzettend veel mensen die het niet echt oké okay vonden. Hij nam zijn woorden later terug. Hij zegt, veel mensen vallen over mijn opgeruimd staat netjes tweet over Pronk. Ik was iets te onbesuist waarvoor excuses. Maar fan van Pronk is hij niet. Want hij zegt dat hij punt wat hij wilde maken is dat Pronk opstaat om dingen... waarover ontzettend veel gedebatteerd is in de Partij van de Arbeid en daar ontbrak. Hij en dan met zo'n brief komen vindt hij stom. Want het was wel weer een lekker relletje op Twitter. Maar heeft die jongen volkomen gelijk in deze dat hij er niet bij was? Ja, maar dat is het nou voor gedoe. Die man die is jarenlang, als hij ermee kunnen bemoeien, is gewoon een laatste stuip trekken. He? Ja. Hij heeft niet meer gebeld en dan schrijf je zo'n brief, vind je Ja, op, twi gênant. op Twitter gaat het. Dat is natuurlijk het nadeel van als je op Twitter zo'n onbezuiste reactie uh, zet, wat hij zelf later ook toegeeft, dan gaat zo'n Twitter-discussie uiteindelijk alleen nog maar over hoe je het hebt gebracht en niet meer over nee, de boodschap. En nou heeft hij jongen gelijk. Helemaal Mijn woord onbesuist. Oh, ja, ik en heb ik? Hem nu nog twee keer gezegd, hè? Ja. Ja. Goed. Het zou eigenlijk de is... verleden tijd van onbezuist zijn. <laughs> Onbe onbezuist. <laughs> <Onbezoest>, denk ik. <laughs> The <Onbezoest. laughs> Legend Safe Room. Ook okay. heel goed. Say that you stay a little. Don't say bye bye tonight. Say you be mine. Worth the safe room. Koning Willem-Alexander en Maxima, Koningin Maxima die zijn begonnen aan hun kennismakingstour door de provincies, je hoort het net al, bij Luc. Vandaag Groningen en Drenthe en daar deden ze in totaal maar vijf plaatsen aan, tot spijt van velen. Daarom pleiten een beroemde Groninger en een beroemde Drenth voor hun mooiste provincieplaats. De plaats waar de koninklijke bus zeker nog een keertje langs moet rijden. Gaat en ja, als het dan gaat over de, de mooiste plekjes waar uh, uw majesteit en uh, ja, koning en koningin nou zeker gaat moeten zijn... Is, ...is naar mijn mening toch zeker Boertangen. Boertange, maar als ik op een zondagmiddag met mijn vrouwtje ga knallen... ...ik met de vlam met de pijp via Terapel naar boven knal... ...en mijn motor kan stallen midden in het uh, vestingstijdje Boertangen... ...wat is uh, gesticht notabene in 1593. Ik Willem de uh, eerste uh, van Oranje. Dus ik bedoel, dat is toch onmisbaar? Ik zou toch zeggen, uh, het gebied had u zeker even aan moeten doen. Van Persie, Sneijder. Sneijder! C'est passé voor de Fransen. Ik heb u lief, mijn heerlijk landje. Mijn heerlijk buitenland. De volgende halte is Klaasina V. De koning Willem-Alexander en natuurlijk koningin Maxima. Ik ben Even en apel sportverslaggever en geboren in Veen, in de Zuidoosthoek... in het Veengebied van Drenthe, de mooiste provincie van Nederland waar u vandaag bent geweest. Ik heb begrepen dat u bent geweest in Assen, Bijlen en Dwingelo. Maar er zijn nog veel meer mooie plekjes. Wat te denken van het Veenmuseum in Bargen kompaskum het Noorderdierenpark in Emmen... en de brink van Aalden vlakbij Zwelo. Dat zijn hele mooie plekjes... Natuurlijk heeft u niet te veel tijd, maar dat had u eigenlijk niet mogen missen. Dag. Ze hadden ook jou kunnen bellen, Mark. Nou, Drint is echt fantastisch. We hadden het plaatsje Zeegse moeten aandoen. 300 inwoners bij Zuid-Laren. Beste zand, nee, nee, nee. zandheuvels. Zeegse. Zeegse mensen gaan daarheen. Nee, nee. Ik heb een paar jaar lang in Hoogveen gewoond. Ja. Dat is prachtig. Dat is echt, daar hadden dus ze echt naartoe moeten gaan. Dat is echt schitterend. Eigenlijk. Dennis? Friesland, alles daarbuiten is niet goed. Er moeten snel mogelijk zelfstandig worden. Onafhankelijk we hebben heb ook... Oh, God. oh, nou durft hij bellen. Oh. Is het nadagen nou, van de, de FNV? Ja, ja, gooi we gooien het land Zijsland. uit. Ga maar grootste partij. Rot op. Oh, 27. Bedankt. Iedereen die ertoe doet in bestuurlijk Nederland kent zijn naam. Want de afgelopen twee jaar was hij voorzitter van FNV Jong, Dennis Wiersma. En uh, ga je nu alles in het fris doen? Nee. Ja, dat Doe Vrijdag, dan hou je ermee op. Uh, tijd om de balans op te maken, dachten wij zo. Uh, uh, want je hebt uh, vertoefd in de wereld die één uh, grote slangenkaal is. Vooral toen jij begon, twee jaar geleden, toen uh, was je ook bij ons te gast aan het begin... Toen was je net begonnen als voorzitter van FNV Jong. Het was natuurlijk een moeilijke periode. Agnes Jongerius, toen voorzitter van de FNV... die had net dat pensioenakkoord gesloten. Eén grote bende, iedereen ruziend over straat. En dit is wat jij er toen over zei. Nou ja, het was wel toen ik begon. In de, de, de, de, twee drie dagen was ik bezig. Toen zag ik al in de kant uh, Agnes Jongerius moet weg, zeg maar. Nou, toen dacht ik, goed, ik... Uh... Ik zit op de plek uh, zeg maar, waar, de, waar het allemaal gebeurt nu. Dus dat is wel heel spannend. Mm -hmm. Maar het is ook wel heel leerzaam heel om te zien hoe het gaat ja. natuurlijk. Ja. ja, spannend, spannend. Het, het was echt best spannend hè, toen jij begon. Ja, dat was heel spannend. En het speelde allemaal vervelende dingetjes. En ik was, ben lid van de VVD. Dat kwam al een paar. Voordat ik überhaupt begonnen was, begon dat al. Maar daar waren uh, mensen echt, echt woest over. Ja, een VVD er bij de FNV. Dat kon echt niet. En er stond een bericht in de kant dat men probeerde mij weg te krijgen. En dat het er echt van af wilde. En dat het toch niet zo kon zijn dat. Nou, het was allemaal. Uh, het was ook een beetje onhandig natuurlijk, want het kabinet was toen ook al uh, vrijdags. en die wilde niks met de vakbeweging van doen hebben. Nou, er was nog een pensioenakkoord. Nou, dat was, het is allemaal gedoe. Dus dat was al niet zo handig. Nou, dat, dat, dat pensioenakkoord op zich was al niet zo handig. Uh, dus dat viel allemaal een beetje mee. En maar over persoonlijk, niet alleen VVD'er, maar uh, Fortuinaanhanger. Uh, je hebt ooit nog voor Emil Ratelband <laughs> gewerkt. Dat werd, dat werd allemaal ja. aangehaald. Ja. En ik begrijp echt zelfs dat jij vervelende mailtjes hebt gekregen. Ja, ja, maar je moet jezelf ook wel bewijzen. Dat, dat maar, wat, maar echt letterlijk dreigmailtjes. Nou, nee, dat, dat, zijn, dat is te groot. Maar wel gewoon mensen die zeiden, nou ja, je hoeft bij ons niet langs te komen. En er zijn nog steeds binnen de FV mensen geweest, tot nu toe ook, die zeggen: nou, uh, dat is allemaal wel wat jij zegt, maar uh, het is wel echt wel, heel veel minder geworden. En wie waren maar wat, dat dan? Ja, gewoon mensen van. Uh, we hebben een hele grote organisatie. 1,2 miljoen leden. Dat, dat zijn nogal veel mensen. Nou, er zitten ook mensen tussen die zeggen: Ja, uh, even niet dit. Maar wat, wat vooral ook lastig was, was uh, dat FVV Jong toen zelf nog geen eigen organisatie was. Dus het was ook altijd de vraag: Ja, namens nou, wie spreek je dan? En uh, nou, ik, ik was een soort aangenomen dan door ook. Uh, werd gezegd door Agnes jong Nou, dan zat je al in het verkeerde kamp. Uh, dus ik heb ook meteen gezegd, we moeten zelfstandig worden. Eigen bond, dat zijn we nu ook geworden. Ja. Uh, eigen agenda, eigen leden. Nou, we hebben nu bijna 3000. Nou, dat bij elkaar zorgde ervoor dat je eigenlijk wat opbouwt. Waar, waar men dan minder makkelijk uh, nou ja, tegenin kan gaan. Maar heb jij mensen ervan weten te overtuigen dat je als VVD'er ook best een goede vakbondsman kan zijn? Ik denk het wel. Ja, ik, ik vind het echt heel raar. Ik zou het heel dom vinden als je tegen heel veel mensen zegt... ja, als je werkt, uh, hartstikke leuk, dan hebben we hebben een vakbond. Maar dan moet je wel een beetje links stemmen, want anders ben je niet welkom. En sowieso uh, moet maar je... ik vind voor... het, in, in mijn oor klinkt het namelijk zo ongelooflijk achterhaald, dit. Ja, maar dat nou, is het nou, ook. Dit nou, is nou, als nou, onderzoek nou. gedaan. Hè. Heel veel mensen die lid zijn van de RV, stemmen ook gewoon uh, VVD. Anders kan je ook niet een hele grote partij worden. <laughs> uh, nee, maar dat, dat maar, is zo... Tuurlijk, is dit De nou, even, een advocaat van de duivel, het is het VVD... Kijk, uh, als je gewoon een beetje rechts bent, liberaal... dan is het toch die, die CAO's... die zorgt voor extreem hoge uh, arbeidskosten. Ja, maar en daar heeft de FNV er aan bijgedragen. Maar wat dus een beetje de kern? Ik zou zeggen... als VVD'er zou je kunnen zeggen... wat moet jij bij de vakbond man? Ga dan gauw weg. Die laat, dat moeten we opblazen. Dus je kan zeggen. het ook vanuit Tuurlijk. de andere kant nog redden Heb je wel eens voor VVD's gehoord dat ze tegen je zeggen... Wat moeite hebben die linkse gasten? Ja, meestal andersom heb ik meer positieve verhalen gehoord. Dat was het grappige. Ja, in plaats van van binnenuit. We ja, <laughs> kennen <bekend>, bijvoorbeeld <laughs> ja. bij de VVD Gerard Zalm. Toen hij minister van Financiën was, kreeg hij op een gegeven moment een speldje. omdat hij 25 jaar lid was van, van de vakbond. Het, is, het, het komt echt wel voor. Maar het, het is wel iets wat, uh, wat, wat wel eens terugkomt. En het belangrijkste voor mij is, is eigenlijk de kern: uh, liberalen gaan eruit op een kleine staat. niet te veel doen. Mensen moeten zelf organiseren. Nou, een mm. vakbond zorgt ervoor dat als je hulp nodig hebt bij werk, wat dan ook. dat je dat zelf doet mm -hmm. met elkaar. Ja. Dat is natuurlijk eigenlijk wel de kern. Dat is voor mij heel belangrijk. En jongeren zijn gewoon ontzettend slecht georganiseerd. Even en daar moet je ook wat aan doen. over een van de belangrijkste punten, de jeugdwerkloosheid. Dat was ja. natuurlijk, in, in jouw periode is die, is die enorm opgelopen. Um, we hadden het er net al over 15 procent. Toen zei jij, nou ja, het is nog wel hoger. Want mensen die een, een of andere baantje bij hebben bij een callcenter, die, die horen er ook bij wat jou betreft. Die, die dan daar niet voor gestudeerd hebben. Ja. Um, jij bent daar twee, twee jaar lang mee bezig geweest met het onderwerp. Een kenner, kunnen we dus wel zeggen, op het gebied van jeugdwerkloosheid. Binnenkort zelf is. Dus, ja, daarom helemaal een echte kenner. daarom een klein quizje. Oh. Vraag 1. Ik ben 24 jaar, ik heb een hbo-opleiding gedaan, maar ik ben al een jaar geleden afgestudeerd. En ik heb drie maanden gewerkt, maar nu zit ik al een half jaar zonder baan thuis. Ik solliciteer me helemaal suf, maar overal krijg ik te horen, sorry, er gaan hier alleen maar mensen uit. Don't call us, we call you. Wat kan ik het beste doen? A. Ik ga terug naar school, ga nog een extra opleiding doen. B. Ik ga proberen een eigen bedrijf te starten. C. Ik vertrek naar China of Zuid-Amerika om daar werk te vinden. Of D. Ik word zwanger en blijf lekker thuis totdat de <tot arbeidsmarkt weer is aangetrokken. Waarschijnlijk krijg je bij D kinderbijslag, dan kom je nog het meest voordelig eraf. Maar ik, uh, ik zou zeggen, ga, ga weer naar school. Uh, ondernemer kan ook, doen 40% van de jongeren... die nu werkloos raken, zegt ik ga het zelf proberen. Maar ja, weet allemaal, het is ontzettend moeilijk. Uh, en dan heb je het vaak nog veel slechter... dan dat je, uh, nou ja, uh, gewoon nog op school zit. Dus ik zou zeggen, probeer weer dan een opleiding te volgen. Uh, in dit geval heb je nog één een, een studie gedaan. Het is niet zo makkelijk om een tweede studie te doen. Het kost vaak weer extra geld. Ja. Uh, en dat is een van de punten die je zou kunnen aanpakken. Ik heb liever mensen in de collegebanken. In nou ja, de kaartenbak van het UWV, zeg maar. En waarom niet toch ook die optie? Joh, ik ga lekker thuis een beetje moederen. Ik wacht wel tot de arbeidsmarkt aantrekt. Hè? En dan. Uh... Nou ja, je kan altijd gaan moederen. Ja, ja. Ik, ik weet niet of deze dame een uh, moment is. Maar je bent niet meteen dan in. Hey, moeten we even. Voordat je ook echt niet meer kan werken, duurt het ook al een paar maanden natuurlijk. Dus het lastige is nu, het CPB zegt tot 2017 hebben we gewoon een probleem. En die het loopt al anderhalf jaar op, 40% hoger dan vorig jaar. En het is niet alleen dat, het is ook een soort stapeling. Je komt van de arbeidsmarkt een hoge studieschuld, want je moet in jezelf investeren, want die betaal je wel weer terug. Nou, dan krijg je, dat is lastig, dan vind je bijna geen baan of een klein baantje. Nou, dan moet je een tijdje, een tijdje, vlieg je er weer uit. Je bouwt geen pensioen op. Als je ziek wordt, heb je een eigen probleem. Het is bij elkaar wel gewoon lastig. En ik bedoel, Het is echt niet zo erg als in Spanje en Griekenland. Maar het is wel iets waarvan ik denk... we, hebben, we doen er niet echt genoeg aan. Luc. Tweede vraag. Ik ben 17 jaar, ik heb net een HAVO-diploma gehaald, want Frans stond op internet. Juhu! Maar ik heb nog geen <lacht> flauw idee wat ik moet gaan studeren. Het liefst wel iets waar ik later een baan mee kan vinden. Wat kan ik nou het beste kiezen? A. Verpleegkunde, B. Technische natuurkunde, C elektrotechniek of D. Een leraaropleiding Engels. Met welke, kans, met welke opleiding heb ik het meeste kans op een baan? Uh, technische natuurkunde uh, <laughs> lijkt me een uh, hele goede. Uh, en als je echt heel graag meteen wil werken, dan kan je een, een werken-leren traject doen. Uh, zoals in dit geval op MBO niveau 4 kunnen doen, als uh, elektromonteur. Ja, Luc. Ja, nou, leuk. Ja, ik, ik schrijf straks. <laughs> maar wel je. met veel mannen is dat. Hè? Dus dat, is, uh, ja, dat moet je wel ook vinden. Maar ja. ik, technisch is het natuurlijk is het meest handig. Maar dat doe je niet zo gauw met HAVO. Daar heb je ook alweer VBO voor nodig. Ja, en we gaan nu even, even uit van HBO-opleidingen. Maar gisteren was natuurlijk dat verhaal van die MBO-opleidingen. Ja. Uh, dat je bij de meest populaire uh, opleidingen nog maar vrij weinig kans hebt op een baan. Wat ja. moet je dan doen als je een van die. want dat ging geloof ik om uh, uh, verzorging. Uh, ja, het ging ook om ICT op ja. niveaus. We hebben een tekort aan. Uh, Hooggeschot ICT-personeel, maar enorm overschot aan laaggeschot ict ik het genoemd, Maar al die populaire mbo-studies, 45% kans op ja, een banen. is echt bizar. En ik vind dat we echt veel te weinig aan doen. En je zou veel meer die onderwijsinstelling niet alleen moeten betalen op het aantal jongeren wat ze met mooie plaatjes binnenhalen. Maar ook hoeveel ze succesvol op de arbeidsmarkt aanbieden. En je ziet bijvoorbeeld een opleiding als onderwijsassistent, hebben we ooit bedacht. Nou, er zitten heel veel jongeren in. Kinderopvang, hetzelfde verhaal. Maar onderwijsassistent, eh, hebben we allemaal eigenlijk in het onderwijs vervangen door mensen met een PABO of een minor op de universiteit. En die bevoegdheid is gewoon heel anders. is dus een hogere kwalificatie wordt mm. Gevraagd. Ja, daar rijden we massaal die jongen op. Maar 80% gaat naar het hbo. Ja, dan heb je dan die opleiding daarvoor nodig. Ja, in 1935 had je het plan van de arbeid. Ja, even een <laughs> Stap, uh... stapje terug. Maar wat er toen gebeurde was, dezelfde situatie toen, veel dramatischer. Toen heeft de overheid daar onwijs veel geld in gestopt. Hè. Jij noemt dus onderwijsassistent. Ja. Is, is het niet, ja, VVD, voor VVD vaak moeilijk dat de staat nu echt moet ingrijpen. En dat we dus banen moeten creëren die misschien... Die misschien waar we wat aan hebben, maar wat die mensen aan het werk houdt... en wat misschien ja. Ja, de overheid er iets beter voor doet staan... Is ja, van dat idee? T, ja, t, weet je wat ik wel lastig vind? Is dat er uh, bijvoorbeeld in de ICT-techniek zeggen heel veel bedrijven: we hebben straks heel veel tekorten, maar ze nemen er geen uh, stage, uh, stagiaires bij aan. Terwijl stagiaires, dat is, kost niet alleen maar geld, dat levert uiteindelijk geld op. En, en net als iets als reële werken, wordt ook in dat plan van die Duitse en Franse minister vandaag gezegd: dat moeten we hier weer veel meer doen. We zien in Nederland juist dat de instroom, het aantal mensen dat doet, dat doet is echt gehalveerd in vier jaar tijd. Terwijl je eigenlijk zou willen: ga weer bij een bedrijf in dienst, dan heb je met één werkervaring nee, en je leert in het man, bedrijf. Je geen geld maar het kost veel minder dan uh, gewoon andere arbeidskrachten. We investeren in je personeel. Het is, ik vind ook dat we daar weer naartoe moeten. en ja. dreef het ook uit iets, iets op uiteindelijk. Jullie moeten na tiener even verder praten, we heren, want gaan we doen. gaan nog even naar Spanje. Even Radio kort. 1. Willemijn Veenhoven. Vandaag BND. namelijk was het nieuws over die 36-jarige Juan Cuenca-Lorente. Die wordt verdacht van de betrokkenheid bij de mm. moord op oud-volleybalster Ingrid Visser... en haar partner Lodewijk Severijn. Die man is vandaag voorgeleid. Zijn voorarrest is verlengd. Morgen dan verschijnen de andere twee verdachten voor de rechter. Jessica van Spengen, correspondent voor de NOS. Goedenavond. Goedenavond. Allereerst even kort, die DNA-monsters van de lichamen... die zijn vandaag aangekomen in Madrid. Um, daar wordt onderzoek naar gedaan. Is er al iets over bekend? Het is nog steeds niks over bekend, wat iedereen hier ook wel verbaast natuurlijk. Ze zijn uh, gisteravond opgestuurd en vanochtend aangekomen. En er was wel verwacht dat er in ieder geval nu duidelijkheid zou, krijgen, uh, zou komen. Al twijfelt niemand eraan hoor, om wie het gaat. Maar er moet blijkbaar wat meer onderzocht uh, worden nog. Uh, er worden verschillende testen gedaan, dus er is nog steeds het wachten op. Ja, ja. De... Dan even die hoofdverdachte. Um, die is voormalig technisch directeur van, uh, van die volleybalclub waar Ingrid uh, speelde tussen 2009 en 2011. Er wordt uh, enorm veel gespeculeerd over het motief voor de dubbele moord. Ja, wat weet jij daarvan? Wat kan jij daarover zeggen? Er wordt inderdaad heel veel gespeculeerd uh, dat hij uh, mogelijk toch niet uh, alleen zou werken. Uh, dat hij mogelijk onderdeel is van een grotere georganiseerde misdaadorganisatie. Uh, uh, ja, wat ik begrijp hier van de politie is dat ze toch nog steeds ervan uitgaan dat hij uh, zelf heeft gehandeld en uh, dat hij opdracht heeft gegeven aan twee uh, Roemenen om uh, de moorden te plegen in zijn bijzijn mogelijk. Uh, en ook een journalist die ik vandaag sprak... die echt goed ingevoerd is, die hier uh, het nieuws ook al, uh, al die dagen volgt... die zei, ja, in principe gaat de politie er gewoon echt vanuit... dat hij uh, de hoofdverdachte ja. is en dat er uh, geen andere mensen in het spel zijn. Maar grote vraag is natuurlijk waarom? Ja, dat is ook een uh, hele lastige vraag. Waarom? Uh, er wordt uh, inderdaad gezegd... dat ze een zakelijk conflict met elkaar hadden... Ze kennen elkaar van vroeger uit de volleybalwereld, maar eh, er is van alle kanten nog niet bevestigd of het iets eh, mee te maken heeft dat het, dat het een conflict uit de volleybalwereld is. Het zou echt een zakelijk conflict zijn tussen, tussen Ingrid Visser, Lodewijk Scheverdijn en deze Juan Cuenca. Ja, ja, zou, ik las er ergens iets, hij zat in geldnood, die man, waarschijnlijk. Ja, het is speculeren. Kijk, uh, hij is natuurlijk degene die het, uh, die het allemaal moet gaan vertellen. In ieder geval is hij heel ver gegaan. Uh, de eerste berichten zijn in ieder geval dat hij gewoon heel veel uh, geweld heeft uh, toegepast op uh, de twee slachtoffers. Ja, waarom? Dat vraagt iedereen zich heel erg af natuurlijk. Want ook al zit je in geldnood, ook al zijn er allerlei problemen, uh, dit, uh, hij is wel heel ver gegaan van uh, ja. wat we moeten geloven. Gaan er uh, nog familieleden van, van de slachtoffer naar Moesia? Er ja, waren de afgelopen week uh, familieleden hier. Die hebben natuurlijk ook die actie opgestart... waardoor ook de zaak veel meer aan het rollen is gekomen. Voor zover ik weet zijn er nu geen familieleden hier. En hebben de familieleden vanuit Nederland zelfs uh, laten weten... dat ze best wel zijn geschrokken eigenlijk... van alle feiten die uh, naar buiten ja. zijn gekomen. Uh, omdat ze via de media eigenlijk heel veel horen. en niet eens via de officiële uh, bronnen. wat er allemaal is gebeurd met uh, Ingrid Siss en Lodewijk Severijn. En dat zijn best wel schokkende dingen natuurlijk. En ze hebben vanmiddag in een persbericht zelfs gevraagd. Ja, of de media wat terughoudend willen zijn in de berichtgeving. en ook of ze, ze de familie in ieder geval met rust willen laten. Goed, Jessica van Spengen vanuit Spanje, dankjewel. BNN Today. Willem Veenhoven. Met het laatste woord als eerst schrijver Kluun. Dag Willemijn, afgelopen weekend hadden we de finale van Night Nightwriters Six Word Stories wedstrijd van de zomer. En de beste drie, die waren, morgen mogen we weer naar huis. En de tweede, misschien hoort dat hier gewoon zo. En de eerste en de winnaar van Erik van der Starre. Hoeveel voor je hebben we nu gegeven? Ja, over zijn schrijversclub, de Nightwriters. Dan advocaat Oscar Hammerstein. Goedenavond Willemijn. Nu onze regering heeft besloten luchtmobiele brigade samen te voegen met de Duitse parachutistenbrigade is het nog maar een klein sprongetje om de d weer in te voeren, nu ook in Nederland. En als laatste pornoster Bobby Eden die heeft het over het weer. Hé hey Willemijn, brekend nieuws jongens. Terwijl ik op het punt sta om te vertrekken naar Los Angeles. Genieten van een lange hete zomer. Lees ik net dat de zomer in Nederland wel eens de koudste in 200 jaar zou kunnen worden. Wat een onzin. De Nederlandse zomer van 2013 zal de boeken ingaan als een onvergetelijke dag. <lacht> Dennis, denk, kom maar even schelen. Ik zit ik zaterdag in Thailand. <lacht> Wat ga je eigenlijk doen? Weet je nog niet hè? Nee. nee. nee. Dit is weer smaak, dank, Mark kostelijk dank. Zometeen langs de lijn. Als je altijd interim manager bent geweest en je krijgt een keer. geen voorrang. dan hoef je niet opeens. cashier te worden. Bij Movier verzeker je het inkomen van je eigen beroep. en hoef je geen ander werk te accepteren als je arbeidsongeschikt raakt.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 Ook ICTers en adviseurs gaan naar moviernl slash zeker van Inkomen. Dit is Radio 1.